Hier heerlijk. Wou dat je ook hier was? Attentie, alsjeblieft, over enkele ogenblikken landen we op het vliegveld van Las Palmas. Wilt u uw stoelen rechtop zetten, uw veiligheidsgordels vastmaken en alle sigaretten doven. Rechtop zitten, Richard. We gaan landen. Ik neem nog even een drankje. Je hebt dan een drankje. We gaan landen. Wil niet landen. Richard, doe. We zijn met vakantie. De rest van de vakantie ongeveer net zo prettig is als deze vliegluis. Dan hoeft er voor mij geen eind aan te komen. Hoe zijn we eigenlijk in de eerste klas terechtgekomen? Zet je glas naar nou beneden neer en doe je veiligheidsriemonk. Oh, Canaries, here I come. Zij ah, hopen dat u een prettige vlucht heeft gehad. Prettig? Het was fantastisch. <laughs> <laughs> Wanneer we rond zijn, wordt u verzocht zich naar A te begeven voor uw verdere aansluiting. De temperaturen lasten alvast bedraagt momenteel 32 graden bij een onbewoonde hemel. Wij wensen u een prettig verblijf op de Canarische eilanden. Welkom in het paradijs, Helen. Eindelijk een behoorlijke vakantie. 4 januari, Hotel Imperial... Playa Inglaterra, Las Palmas. Lieve Anne, we zijn hier een uur geleden na een fantastische vlucht aangekomen. De computer had blijkbaar een fout gemaakt, want we zaten eerste klas. Samen met een chef van een keuringsdienst met vrouwen en kinderen uit Bristol. Die waren net zo verbaasd als wij. Ons hotel is geweldig. Ik heb ons balkon met een kruisje aangegeven op de 27e verdieping. Het is zoiets apart, zo'n 30 kilometer langs de kust van Las Palmas... een splinternieuw vakantiecomplex met alle denkbare faciliteiten... Alles inclusief. En alles vanuit je bed met een druk op de knop te regelen. Maar zo meteen ga ik een afspraak maken voor een uur waterskiën. Daarna ze massage en de kapper. Ja, en dat allemaal terwijl die arme Richard ligt te slapen. Hij moet ik zeker nog bijkomen van zijn eerste klas vliegreis. Ik schrijf je gauw weer, Je Helen. I'm U spreekt met kamer 2716. Uh, met Helen neem ik aan? Dat klopt, ja. Welkom in Hotel Imperial. Ik ben Mark Hastings, je recreatieadviseur. Wat kan ik voor je doen? Ja, waterskiën. Dat lijkt me leuk. Daar is een prachtige dag voor. Ja, en, en daarna graag een massage en de kapper? Dat kan, hebben. Ik zal zorgen dat er iemand voor jou bij de hoofdlijst staat. Over mm. uh, tien minuten. Is dat goed? Oh, dat lijkt me prima. En je man, Richard, wat heeft hij voor hè? Ja, ik, ik ben bang dat hij een beetje te veel gedronken heeft in het vliegtuig. Hij ligt nu nog te slapen. Ja, nou, ja. misschien kan ik je dan beter zelf bij de lift opvangen. Ik wil graag dat onze gasten zich hier goud thuis voelen. Wat vind je ervan? Oh, geweldig. Prima. Tot zo dan. Ja. Over tien minuten. Tot zo. Uh, sorry, uh, Helen, heb ik het goed? Mike Hastings? <laughs> ja, geheel drukke dienst. <laughs> Kijk eens aan. Dat belooft wat voor mijn verkoop. <laughs> 11 januari, Hotel Imperial. Lieve Anne, wat een ongelofelijke week. Ik heb nog nooit zo ontzettend veel gedaan in een paar dagen. Getennist, gedoken met van die uh, zuurstofflessen, gewaterski, poolparties afgelopen. Elke avond gaan we met een groepje van hier de verschillende cabarets langs het strand af. Of naar een van de vijf nachtclubs in het hotel zelf. Ik, ik zie Richard nauwelijks. ...zou Mike Hastings, onze recreatieadviseur, hier moeten zien. Oh, knap, intelligent en bruin. Ongelooflijk. Hij heeft vroeger Public Relations gedaan, maar twee jaar geleden is hij eruit gestapt... ...en sindsdien zit hij hier. Vanmiddag krijg ik les van hem in de Delta vliegen. Duim maar voor me dat ik goed op mijn pootjes terechtkom. Ja, Helen. Richard! Ja, Richard! Het. Richard, hier! Ellen, Even bij de benen Oh, Het was zo spannend, lieverd. Nou, je zou het echt eens moeten proberen. Ik heb vanmorgen geboekt. Ja, je vindt het vast wel. Oh, je kent Mike Hastings al, Richard? Tuurlijk, de man die alles voor ons regelt. Ja, ja, ik heb Richard zo ver gekregen dat hij uh, vanmorgen is gaan golven. Ja, ja, ja. Nou kom er even bij zitten. Brankje. Ah, het magische woord. Nou, en uh, hoe ging het over? Oh, geweldig. 103 slagen, toch wel, maar toch heel lekker. En wat een baan. Je zou het ook eens moeten doen, Helm. Prachtige greens, ja, mooie brede fairways. Jullie hebben echt alles hier, Mike. Ja, het heeft echt iets van een paradijsje, hè. En alles bij de prijs inbegrepen. Ja. Kunnen jullie dat in vredesnaam doen? Ja, dat is ons geheim. Ja, voor een deel kan het natuurlijk, omdat alles hier zoveel goedkoper is, maar voornamelijk door de manier... Hoop de zaken worden aangepakt. Ja, ja. Als je nou ook nog iets zou kunnen verzinnen om de drank gratis te maken, dan zou het helemaal een partij zijn. Ja. Ja. En wij zeker binnen een week failliet. Ja. 18 januari, Hotel Imperial. Lieve Anne, onze dagen hier zijn geteld. Nou, het klinkt afschuwelijk en dat is het ook. Terwijl ik hier op het balkon zit, zie ik Richard aan een parachute over de baai skiën. Ik kan me moeilijk voorstellen dat we morgen alweer in Engeland zullen zijn. Richard heeft me verzekerd dat het eerste wat hij gaat doen is boeken voor volgend jaar. Uh, het is echt een enorm succes geweest. Joost mag weten hoe ze het voor deze prijs kunnen doen. Er zal wel iets van subsidie van de Spaanse regering aan te pas komen. Nou, hoewel die hotels aan ons strand zijn allemaal in Britse handen. Het, het lijkt wel of iedereen uit het noorden van ons land komt. Maar dat doet er verder ook niet toe. Het was fantastisch. Ik bel je zodra ik thuis ben. Je bedroefde Helen. Maar Dat in elk geval zijn invloed op je. Nee, ik bedoel, zoals je dat nog zien? ...volkomen rond... ...en dan de weerspiegeling ervan op het water. Ja, dat is mooi. En dan te bedenken, elke maand het is het volle maand. En hoe vaak krijgen wij de kans om er naar te kijken. Deze vakantie heeft een nieuw mens van mij gemaakt, hebben. Ik ben weer iets gaan voelen van binnen, iets, eh, uh, weet het niet, iets, iets primitiefs. Kom, we gaan eens afspoelen. Oh, zonder dat we naar huis moeten morgen. Ik zou hier gelukkig kunnen zijn. De strandbar zal nog wel open zijn, hè? Hebben We nog tijd voor een slaapmutsje. Misschien wel voor twee. Kom op, wie het eerste is. Dan je krui op de muren. u. British Airways vlucht 136 is afgelast. De passagiers voor Kentwick wordt aangeraden tot de order naar hun hotels terug te keren. En Vlucht 136 British... terug. naar het hotel dan Ik zou morgen op de zaak zijn. In afwachting tot... De koffer, Richard. Heb ik heb vanmorgen de laatste traveler's check uitgegeven. We zullen naar de bank in Las Palmas moeten gaan. Wat gebeurt er dan als ze ons oproepen om naar het vliegtuig te komen... terwijl wij onderweg zijn naar de bank? Het is hier 30 kilometer vandaan. Als wij dat vliegtuig missen, gaat ons dat een smak geld kosten. Oh. oh kijk, daar is Mike Hastings. Misschien dat hij iets voor ons kan doen. Mike, hallo. Oh, uh, hi, Richard. Ah. Zeg, Mike, ik vind het een beetje zijn maar we zitten met een probleempje. Mm -hmm. Zou jij misschien... 19 januari, Hotel Imperial. Lieve Anne, verrassing, alweer de computer. Blijkbaar is er op Gatwick iets misgegaan. Ons vliegtuig zal er op zijn vroegst morgen aankomen. Richard heeft een telegram naar kantoor gestuurd, de bureaucraat. Natuurlijk hebben ze er begrip voor. Onze laatste travelerchecks hebben we al uitgegeven... maar gelukkig heeft het hotel ons fantastisch geholpen dankzij Mike. Niet alleen hoeven we geen toeslag te betalen, de receptionist heeft ons gezegd dat ze ons het geld dat we nodig mochten hebben graag zullen voorschieten. Maar allemaal al toch een beetje een tegenvaller. Tot ziens dan maar weer, je Helen. Het is voor het eerst in de twee weken hier... ...dat we samen overdag langs het strand lopen. Oh, je ja, maakt niks in je hoofd. Er zijn wel veel te veel mensen in de buurt. Ik zal me als altijd gedragen als een heer. Ja. Hé, hey, stop eens. Ik kijk hier. Waar naar? Nou? Naar ons hotel. Zie je? Ja, Begin ze eigenlijk. Ja, een paar kilometer verderop. We hebben dat hele stuk langs het strand gelopen... ...en niet te geloven het ene hotel naar het andere... Liever, het is een vakantie, hoor. Ja, ik weet het, maar... Kijk je nou toch eens naar al die kolossen kijken. Tientallen. En allemaal stampvol. Het spreekt toch vanzelf dat zoiets als dit hier... dat het geweldig in trek ja, is. Zie je dat? Dat had een bus van het vliegveld aangekomen. Moet je kijken. Allemaal met hun vliegtassen door de lobby en hup... naar de bar bij het zwembad. En zo moeten we er zelf ook hebben uitgezien twee weken geleden. Maar als je ze zo ziet van hier, van buitenaf, zou ik maar zeggen... dan ziet het er zo vreemd uit, vind je niet? Wat bedoel je, Vreemd? Ja, ja. Kijk ze nou eens hoe tuk ze allemaal zijn op een beetje ontspanning. Van zo'n groep mensen zou makkelijk misbruik gemaakt kunnen worden. Kom, we eens terug gaan. Stel dat ze bellen van het vliegveld. Ja. 26 januari, Hotel Imperial. Lieve Anne. Nog steeds hier. De lucht is vol vliegtuigen die hier binnenkomen van Gatwick en Heathrow... maar niet één daarvan is blijkbaar voor ons. Elke ochtend hebben we bepakt en bezakt in de lobby zitten wachten... maar de bus komt niet opdagen. Na een uur of zo belt de receptionist het vliegveld... en komt dan met de mededeling dat onze vlucht weer is uitgesteld. Dus dan maar weer terug naar het zwembad, de drankjes en het waterskiën. Allemaal voor rekening van het hotel. De eerste dagen was het best leuk allemaal. Hoewel Richard nogal uit zijn humeur was. Hij beweert dat hij over zijn werk inzit... maar in feite is het meer een kwestie van zichzelf zo vreselijk belangrijk vinden. Hij kan zich gewoon niet voorstellen dat de afdeling ook zonder hem kan draaien. Ik heb geprobeerd hem aan zijn verstand te brengen... dat hij maar één van de tientallen afdelingschefs is... maar hij luistert gewoon niet. Vanmorgen heeft hij een telegram ontvangen... dat hij zich geen zorgen moet maken over het oponthoud. Blijkbaar zijn er hele hordes oh. mensen die op dezelfde manier vastzitten... Okay. En toch zit hij er nog over in. Nou, je weet hoe die is. Tot wie weet wanneer... je ja, helm... Ik kan niet zo precies zeggen, maar uh, een soort blote hoofd. Uh, Ian en Audrey zijn gaan in de lagune. De Torrens hebben gekozen voor diepzeevissen. En jouw vrouw is bezig met uh, toneel. Hè? Kom, nou, ik ben niet achterlijk, Mike. En ik ben ook niet blind. En kom je heen. Overal hotels, zover het oog reikt. En of dat nog niet genoeg is, links en rechts, ...zijn er grote kraan om er nog meer bij te zetten. Waarom allemaal? Nou, dit is allemaal voor jou. En uh, voor meer mensen zoals jij. Iedereen wil wel graag een stukje van het paradijs. Voor een paar weken misschien. Onze vakantie is om. Hij had al thuis moeten zijn. Kom op, jongen. Neem toch een campagne zonder. En als je last van de zon hebt... zou ik een hoed opzetten als ik jou was. Ah, voor voor <lacht> Hoe was het in het buitengebouw? Wat zegt hij? Ah, prachtig. 11 februari, Hotel Imperial. Lieve Anne, drie weken alweer. Nou, we lachen wat af in het paradijs. De Engelse kranten die we hier krijgen zijn er vol van. Je zal vast wel gehoord hebben dat er een regeringsonderzoek gaat komen. Het is blijkbaar zo dat de luchtvaartmaatschappijen... in plaats van mensen van de Canarische eilanden terug te vliegen... hun vliegtuigen naar het Caribisch gebied zijn blijven sturen... om Amerikaanse vakantiegangers op te pikken... Dus de arme Britten zitten hier voor onbepaalde tijd vast. Ik hoop dat je af en toe even langsgegaan bent om naar mijn planten te kijken. Zal er zal wel niet veel meer van over zijn. We zitten hier letterlijk met z'n honderden in hetzelfde schuitje. Maar het gekke is, je bent er al? Oh, de mensen van het hotel zijn een en al voorkomendheid. Ze sloven zich echt uit om allerlei extra activiteiten te organiseren. Richard ondergaat het natuurlijk allemaal met zijn gebruikelijke tegenzinnen. Ik snap niet waarom hij niet ergens aan meedoet. Ik heb me aangesloten bij een amateur-toneelgroep hier in het hotel. We gaan The Importance of Being Earnest opvoeren. Ik had het in Las Palmas willen posten, maar er rijden geen bussen En toen Richard en ik eh, lopend die kant zijn opgegaan... zijn we de weg kwijtgeraakt in, in werkelijk een, een dolhof van bouwterreinen. Ja, Helen... Zo? Lekker zitten drinken? Ik heb het gezien. Ik heb het allemaal gezien. Waar heb je het in vredesnaam over, Richard? Ik heb een fiets genomen... het hele eiland afgeweest... ...en ik heb het allemaal gezien. Wat allemaal gezien? Dit eiland wordt opgedeeld in een aantal vakantieparken. Dat weet ik. Maar het zijn geen vakantieparken, het zijn mensenreservaten. Richard, hou op! Mijn god, wat is het heet buiten. Dat we een rood op moeten zetten. Hebben wij ergens aspirine... Kijk maar in de badkamer. Er moeten hier al zo'n miljoen mensen zitten. In hoofdzaak Engelsen. In leidinggevende functies, maar ook arbeiders. Vrijwel allemaal uit het noorden en de Midlands. Morgen ga ik naar Las Palmas. Ik moet precies weten wat er allemaal aan de hand is. Er moet de mogelijkheid zijn om hier weg hey, te komen. Richard, we kunnen hier niet weg totdat er een vliegtuig voor ons is. Of ben je dat vergeten? Nou, als je het niet erg vindt, ik moet over een paar uur op als Lady Bracknell... en ik, ik ben behoorlijk zenuwachtig. Ja, de zenuwen met je Lady Bracknell. Hoor je niet wat ik zeg... Ik heb mensen gesproken vandaag die hier al meer dan een jaar zitten, Helen. Oh, God, ik barst van de koppijn. Weet je zeker dat we geen aspirine hebben? Ik heb toch al gezegd, kijk in de badkamer. Heb ik gedaan. Nou, waarom bel je dan niet of ze beneden wat hebben? Nee, ik bel niet. Het hotel heeft niks meer. Ze beginnen al aardig door hun voorraden heen te raken. Nou, dat is hun probleem. Mijn probleem is dat ik moet optreden. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan, Richard. Ik heb nooit de kans gehad. En tot vanavond. En ik ben niet van plan om dat door die oververhitte waanideeën van jou te laten verpesten. Oh. Ja. Nou, mocht je misschien toch zin hebben om te komen kijken. Ik eh, ben in de toneelzaal. Nog aan het oefenen. 18 februari. Hotel Imperial. Lieve aan. Nog steeds geen nieuws. De tijd verstrijkt als in een droom. Over het algemeen accepteert iedereen het verrassend goed zoals het ware Britten betaamt. Ja, iedereen. Behalve Richard dan. Eerlijk gezegd heb ik het zo druk met allerlei dingen... dat ik me er geen zorgen over kan maken. Er is hier een soort renaissance van de cultuur gaande. Gemengde sauna's, haute cuisine, kooklessen en countergroepen. En natuurlijk uh, het toneel. Vanavond de première. Over een uur moet ik op, liefje. Denk aan mij als je lady Bracknell. MUZIEK Oh Helen, je was ge. Dat had je meer dan verdiend. Ja, kom. Krijg je een drankje van me. Eentje maar. Ik wil een taxi. Uh, sorry Richard, maar er zijn geen taxis op het eiland. Niemand gaat ooit ergens naartoe. Nou, dan een fiets. Ik moet naar Las Palmas. Ja, maar alle fietsen zijn op dit moment weg. Over een paar uur komt er misschien eentje terug. Ik kan je indelen voor golf. Er wordt net een vierde man gevraagd. Dan ga ik de Britse ambassade in Las Palmas bellen. Richard, kalm nou jongen. Ten eerste is er geen Britse ambassade hier. En verder, als jij problemen hebt... dan weet ik zeker dat wij ze hier in dit hotel voor je kunnen oplossen. Dat hotel, daar gaat het nou juist om, Mike. Al weet je dat ongetwijfeld maar al te goed... Ik sta erop dat ik de gouverneur van de eilanden te spreken krijg. Richard, alsjeblieft. Het is een Zwitserse consulaat in Las Palmas. Ja. Wel, de Zwitserse consul voor Ik moet en ik zal van dit eiland afkomen. Ik kan niet van dit eiland, af, zolang er geen vliegtuig voor je is. Ja, dat verhaal, dat kennen we nou wel. Ik wil met een officiële instantie spreken. Maar Richard, je hebt mij toch om mee te praten. Ik ben toch jouw recreatieadviseur. Ik ben er toch om jou te helpen. Helpen? Nu jij het soms helpen? Ons allemaal zoet houden, zou je bedoelen. We moeten niet in de gaten krijgen wat er gaande is. He? En ondertussen achter onze ruggen met van alles met onze vrouwen uitspoken. Oh, oh, oh, oh. Jij voelt je niet goed, Richard. Ja, ik voel me prima. Nou, krijg ik verwoord of niet? Zo te horen heb je meer zon gehad dan goed voor je is. Ik weet heel goed waar ik het over heb. En... Misschien kan de dokter iets voor je doen. Dokter? Ik heb geen dokter nodig. Een chauffeur moet ik hebben. Nou, komt er nog wat van? Nee, denk Wie denkt u? Dit is het hotel, dokter Richard. Ja, Kijk maar, nou. Oh, ja, doet u maar, oh, dokter. Oh, oh, doet, oh, oh, is... dus. doet u maar. Doet u maar. Ah, ziezo. Dank u, dokter. Dank u. Ah, nee, nee. Een zonnesteek. Geen paniek. Ja, Als een van jullie ja, hem zijn benen wil optillen, dan. kom dan naar zijn kamer. Ja, komt u maar. Ja, goed zo. maar. 17 maart. Hotel Imperial. Lieve aan. Even een kaartje. Vanochtend een hele toestand gehad met Richard. Hij was de laatste tijd erg in de kontramine en vanmorgen kwam het dan uiteindelijk tot een botsing met de hotelleiding. Het ontaarde even in een handgemeen en toen hebben ze hem naar zijn kamer gebracht. Ik dacht dat hij helemaal van de kaart was... maar een half uur later, toen ik onder de douche vandaan kwam, was hij verdwenen. Ik heb geen idee waar hij nu toe is gegaan. Maar ik hoop maar dat hij ergens aan het afkoelen is. Tussen twee haakjes, ik had groot succes met mijn lady Bracknell... De volgende keer doen we de birthday party van Pinter. Je Helen. 25 maart, Hotel Imperial. Lieve Anne. Vandaag is er iets bijzonders gebeurd. Ik heb Richard voor het eerst weer gezien. Zoals iedere morgen was ik langs het strand gaan joggen... en toen zag ik hem zitten, alleen... ...onder een paar Richard? Richard? Hij zag er heel bruin en gezond uit... ...maar veel magerder. Hij begon een ieder oud verhaal op te hangen... ...over een gigantisch project op de Canarische eilanden... ...dat de Europese regeringen... ...in geheim overleg met de Spaanse autoriteiten... ...aan het ontwikkelen zouden zijn. Het is een permanent vakantiekamp... ...voor hun langdurig werklozen. Voor hun wat... Hun antwoord op de stagnerende ekel. Een van die honderden hotels langs het strand. Maar als jij ook hier bent, waarom schrijf ik je dan? De post is zo chaotisch. Soms denk ik dat al mijn kaarten aan jou nooit zijn aangekomen... en samen met miljoenen anderen... ongesorteerd in de kelders van het postkantoortje achter het hotel liggen. Heb het hier heerlijk. Wou dat je ook hier was. Je Helen... Dat was het hoorspel Hebben het hier heerlijk van J.G. Ballard en Paul Mellecken... in een Nederlandse vertaling van Poort. De rolverdeling, Helen, werd gespeeld door Marielle Violet. Richard, door Huib Broos. Mike, door Hans Veerman. En de stem van de vluchtleider en van de omroeper was die van Richard Gepski. De regie, Bert van der Zouw. En dit was het winnende hoorspel van de Prix italia 1989...